De Europese Centrale Bank zou de ontwerpen in november willen presenteren en vanaf mei volgend jaar in roulatie willen brengen. Een woordvoerder van de ECB wil het bericht van Bloomberg niet bevestigen en zegt alleen dat het werk aan de nieuwe serie Eurobiljetten vordert. Atletico Madrid heeft de Europese Supercup gewonnen. In Monaco won de winnaar van de Europa League met 4-1 van Chelsea, de winnaar van de Champions League. Het is de tweede keer dat Atletico Madrid de Supercup wint. Twee jaar geleden was de eerste keer. Het weer, het is vannacht droog met lokaal kans op mist. Minima van 7 tot 11 graden. Overdag flink wat zon en weinig wind. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij het vierde uur alweer... van onze eerste uitzending van dit programma deze week. Dit mag dan een programma zijn met een hoofdrol voor het gesproken woord. Dat wil echter nog niet zeggen dat er geen ruimte is voor muziek. Sinds jaar en dag bedient de VPRO de luisteraar... die weinig zin heeft in standaard hitjeswerk... Vooral de muziekprogramma's uit de jaren 80 en 90, zoals Spleen, Radionoom en Villa 65, zijn legendarisch. Naast live muziek en platen is er altijd veel ruimte voor interviews en reportages. In de eerste helft van de jaren negentig presenteerde saxofonist Hans Dulfer Street Beats. Eén keer in de twee weken ontvangt hij op donderdagavond tussen twaalf en drie. Artiesten zijn er live optredens, draait hij heel veel platen en wordt er ook vooral veel geouhoerd. In het nu volgende fragment dat uitgezonden is op 26 februari 1993 nemen Dulfer en Herman Brood een duo-presentatie voor hun rekening. Brood Vertel durven wat hij van Tom Waits vindt. En ze praten over voetbal. En wat worden ze al oud? Is dit een natuurlijk zakje of is dat een, een echte? Vraag ik aan de technicus. Goed, u heeft gehoord Route 66, team van Nelson Riddle... en daarna Diamonds on My Windshield van Tom Waits. Mooi woord, technicus. Zo dus had ik het nooit gezien. Tom Waits, een beetje hoogstemmetje heeft hij hier nog. Ja, hij heeft mij een boel van Captain Biford, maar... Hoezo? Nee, maar een grapje. Maar ik weet waar hij het vandaan heeft, bedoel ik. Ja, maar hij is, op laatste, hij is nu de laatste is echt van. Sinds hij in de film zit... Ja, hij mag er zijn. Ik vind hem, uh, Niet dat hij er wakker van ligt wat ik ervan vind. Maar is dat ook iemand van die Beat Generation? Volgens mij niet. Dat is zo'n nakomertje. Tom? Nee, enorm van de Beat Generation. Nee. Hoe oud is die gast Ja, jezus, man. We worden allemaal, god, kan leren. Ja. Echt. Je wordt echt mooi. dat wij. Had jij gedacht dat je zo oud zou worden als je nu bent? Nou, toen de tijd niet. Nee. Had jij ooit gedacht dat je dit geluk zou mogen beleven... als vader zijnde van en uh, verdette? Van een verdette. Wat is het vrouwelijke woord voor verdette? Vendetta. Heb je al een telefoonnummer voor de juiste? Een geheimnummer? Wil jij het weten? Ja. Uh, uh, verder... Uh... Ja, ik, ik wilde vragen of je iets wilde zeggen over Tom Weitz. En, uh, dat behoort niet tot je favorieten. Uit die tijd dan tenminste. Ik ben een beetje down gewoon. Ik heb niet zoveel zin om te praten als dus je meer hebt. Ja, maar op. er staan wel vier minuten die we voor moeten praten. Ah, dus. zie. Tom Waits is een, gewoon een mix van uh, Hall Wolf en uh, Captain Beefheart, volgens mij. Ik heb het hem gezegd ook trouwens hoor. Ja? En die ik wou ik toch nog eens over hebben. Al die beroemdheden die ik heb mogen ontmoeten. Noem ze eens op. Alfabetisch, lexicografisch. Die ik wel of niet. Nou, maar die je wel, en die dus, wel Wat mij dus vies tegenviel van uh, Tom Weets... is dat ik... Ik had een lekker flesje rum bij me. Sorry. Wil je een slokje? Nee hoor. Het is altijd met die gasten die de reputatie hebben... dat ze heel veel innemen. Als je ze dan tegenkomt, dan zijn ze net aan het afkicken Nou ja. ja maar dat is ook een soort trots. Hè? Dat lijst je ook in elk interview in, in oor. Opeens uh, voelen ze zich veel beter dan vroeger. Ja, ja dus ook met die gasten die in die vuilnisbakken staan te rommelen altijd. Dan... Als je ze dan een geldje wil geven, dan zijn ze zwaar beledigd. Dan moet je dat geldje kennelijk eerst in die vuilnisbak verstoppen. Uh, en dan. Uh... <laughs> ja, uit dan verband. Uh... Tussen die patat eruit halen. Die, ja, die half nou, opgefruite kroketten voor de vuilnisbak. Die Captain Beefheart was toch wel bij de tijd van ik hoor. Ja, ik weet het niet. Hij speelde sopran-saxe. Dat vind ik zo'n soft en on saxe Ik zeg niet dat ik een mooie muziek vind, maar... Oh, voor ik het vergeet, Hans, hè. Er is één band uit die tijd die volgens mij te weinig aandacht krijgt. En dat is Moby Grape. Ja. Heb je wel gelijk. En verder heb ik niks meegemaakt. In die tijd niet, nee. Nou, ik wel. Ik heb toen de steeds toch. gedaan. Maar waarom de beurs ik... wel zoveel? Uh, heb je in de Elfstede toch? Heb ik meegedaan, ja. Ik ben Voor de... of na de Afsluitdijk? Nee. <lacht> <lacht> ik ben op het Barthelheim gekomen. Ach, had ik met Abe heb ik het zo vaak over die dingen gehad. Want Abe Lester is ook zo. manneke. Hij wou dat land niet uit. Hij had aanbiedingen. Ook uh, Bergkamp heb ik vanmiddag gesproken. En uh, echt. Ja, maar die Abe ging echt niet omdat ja, hij uit Fijn niet weg wilde. Nee, maar toen hadden we het Afslaardijk en we nog, er waren nog niet weg de ja. brand daar. Van Faas Wilgers die was toen al lang vertrokken. Ook Kijk, Faas Wilgers. nou je zat... talking, ja, nauw je ja, ja, ja. Ik weet het is wel je maar niet. Dat is namelijk een volle achternommen. Ik ken, je niet, ken je niet dat lied wat ze toen zingen, zongen van. Uh, adelen, uh, waarom ging je heen? Aarom trok je aan je been. Zo ging het ook Nee, ik ken wel Joop de Knecht. Timmermans nee. de Harder, Appelrozenburg de voet. Tjonge, tjonge, tjonge, tjonge. En, tjong, en, en huis, je, dan denk je dat je alles goed. weet en dan dus blijkt toch weer dat er nog hele uh, gaten, grote gaten nou, vallen. Joop de Knecht was wel van ik sta op Zonder hemd, zonder broek. Zonder broek. En ja. hij nu heeft hij zo Do not forsake me, oma. Oh, my. oh my die oh. kent ze allemaal. Jongen. Jezus, wat ja. mooi, hè? En als je dan straks 80 bent en dan kun je normaal terugkijken op een enorme voorraad van. Uh, hè? Ja, maar als mensen heb... het geheugen intact houdt. Ja, ik heb ze niet die mensen die altijd achteruit kijken. Nee, maar nee. kijk, nee, uh, met geheugen bedoel ik niet telefoonnummers en zo, maar gewoon leuke dingetjes. Toch? Ja, maar als je langs in, in je achteruitkijkspiegel uh, kijkt, dan rijden ze zo heel erg slecht ja, ik, ik, ik heb. Ik, ik ben zo blij dat ik tenminste toch op mijn leeftijd nog een enorm geheugen heb. <lacht> mijn god. <lacht> Mon dieu. Hey, ik heb speciaal mijn programma een beetje aangepast in jouw smaak. Ja, logisch. Dat dus is minste wat je kan doen, toch? En we zitten nu op tijd om jou... Trouwens te... wat betreft die Oscar Brown Jr., man. Daar ken ik ook nummers van spelen, hoor. Dat de... Hoe weet je het? <lacht> dat heb je me straks verteld. Du -du -du -du. En dat, kijk, dat is geschreven door een zekere Bobby Timmons voor de, voor de jazzliefhebbers. En die, dat was de pianist van Art Blakey. Ook een nummer als Monin, weet je. Dat is toch het, het jazznummer. Weet je nog dat, dat ze in, de, uh, in een nachtclub in Amsterdam speelden? Ze een bluesmatch ter ere van Art Blakey. Mm. En, en die man ging. Ging, je en ging die de deur uit. Ik weet, dat het was het de Lucky Als Of het nou symbolisch bedoeld was, dan weet ik, zullen nooit achterkomen. Nee, het, mo het mooiste was, ze had altijd een nummer. Dat, uh, dat was de. Um, ik dacht de preacher of zo. Dat hadden ze in de jukebox hadden. En dan begon de solo van. We, we maken iedereen gek met dit gelul, dat weet je ook wel. Hè? Nee, dat nee, nou, we zal ik jou ik vertellen. Ja, het is jouw programma. De solo begon. Tada, da, da, da, En dan zong iedereen, heb je je nog? Ja, ik heb mijn you Oké, goed, we gaan nu een verzoeknummer van uh, uh, mijn verzoek voor Herman Brood. Uh, jouw favoriet Lenny Bruce. Hallo, contact. Absoluut. Lenny Bruce, Little Richard. Ja, en bij hoge uitzondering is Dulfer... tijdens de drie uur durende duopresentatie met Herman Brood... bereid om ook de telefoonlijnen open te zetten. Normaal vindt Dulfer al dat inbellen van luisteraars. Maar onzin. Brood praat met nachtelijke luisteraars over George Michael... schuldige voeten en de oorlog in Joegoslavië. Mocht u overigens de behoefte voelen om te reageren... op wat u allemaal hoort in Woord... houdt u zich dan vooral niet in. U kunt de redactie mailen op woord.vpiro.nl... of u kunt heel ambachtelijk een kaartje sturen naar... Vpiro -woord, postbus 11. 1200 JC in Hilversum. Het woord is wederom aan Herman Brood. Ik heb niks met George Michael, hoor, maar... Never gonna dance again. Guilty feet ain't got no rhythm. Kijk, als je kunt zingen Guilty feet ain't got no rhythm, dan, dan heb ik toch gehad een uh... petje af. En, die, en dat soort dingen, daar kom ik allemaal achter tijdens het zingen, van, bij karaoke zingen. Hè? Ja, echt waar. Dan zie je dus teksten voor je neus en dan iemand uh, George Michael. Nou, ik, en dan toch Guilty Feet Ain't Got No Rhythm. I'm never gonna dance again. Guilty Feet Ain't Got No Rhythm. I'm never gonna dance again. Kijk, Zeg maar hoe lang Nee, ik nu wel. Ik vind nu wel dat we even moeten klappen voor jou mijn brood. Want ik heb. Ik heb inmiddels een telefoonnummer, dat is geheel tegengewacht. Had jij een politiek geval. statement van mij? Laat me even vertellen dat ik een telefoonnummer heb. Je wou zo graag met allerlei mensen uh, praten. En ik ga nu even opgeven dat als u in contact wilt komen met de heer Herman kunt u nu bellen de VPRO. Gratis, kosteloos. 06 300 Ik zal het één keer herhalen, en dat is ook de laatste keer. 06 300 Streetbeats Herman Brood. Hé Hans. Maar dan wil ik wel één afspraak maken met ze. Ja, en dat is? Die mensen die mij bellen, alleen de waarheid zeggen. Geen oude. En niet over Jerry Hall praten. Hallo? Er hangen er twee. Er hangen er al twee. Herman, naar mij eens maar, want ik word al ziek van elkaar. Moet ik een ding op mijn hoofd zetten dan? Moet hij een ding op zijn hoofd zetten? Nee, hoeft niet. Je kan het hier zo horen. Hallo, is er iemand? Ja hoor. Hallo? Wie Dag, dag. Met Twitter. Noem je naam eens even. Ik ben Pieter. Zeg het is dus, Pieter. Wat is die andere? Was anders? Nee? Schiet niet op. Ja, is goed, jong. Wie hebben we nu aan de lijn, vraag ik me af. Dat ik met de telefoneren maar hey, ik heb je nog zo gewaarschuwd. Ja, ik hoor jullie wel nu. Goed zo, ja, Pieter. Dan had je mij niet uit moeten nodig. <laughs> ik vind het fijn met de mensen s'nachts. Heel fijn met de mensen. Herman. Ja, nou. ik, ik had even een vraag aan je. Wanneer kom je in godsnaam weer eens een keer in het ah, gooi? Je hou een beetje rekening met mijn intelligentie, weet je wel. Kijk, oh, ja. we zijn er niet op uit om op dit level dus uh, te communiceren. Nee. Next one. Hij zit in het gooi toch op het moment? Ja, ja. hij zit in het gooi, maar de optreden zijn altijd ver weg. Hé hey man, kijk, ik zit hier niet om dit soort bullshit te behandelen, weet je wel. Oké, okay, sorry joh. Hey, ja, man. ja laat niet weer gebeuren. Herman, de volgende. Wie is de volgende? Hallo? Het gaat om veel andere uh, problemen. Hallo? Ja? Wie ben jij? Pieter. Zo kwaad. Nee, te... Pieter, we hebben jou al gehad, volgens mij. Ja, maar ik wil, even, ik wil helemaal even bedanken alleen, want ik voel me heel klote vandaag. Bedenk dan een leuke nieuwe vraag en dan kunnen we misschien toch nog... Uh, ja, alles goed, ...dat alles goed komt. Dat is goed. Eén je ineens heel goed. Dat is wel eng. Nou, Pieter... Ja, ik, nee, ik wilde die alleen even bedanken. God, wat er... ja. ben Ja, ja dat krijg je. Ja, ja dat ja, krijg je, hè. blij dat iemand je bedankt, hè, man. Ik Ja, Erik, toch. Fijn Alsof ik. ik als uh, denkend mens nog moet bijhouden... ...wanneer ik ooit weer in het gooien speel spelen. Hé, hey, hoor je mij ook al daar? Uh, <laughs> <laughs> wat is dat nou, jongen? Goed. We gaan nu even over naar een andere beller. Dat is de heer... De heer Vlot. Vlot. Hey, durf je nog wel naar Rotterdam te komen man? Hoezo niet dan? in de Twijfelaar was wat twijfelachtig natuurlijk. Maar dat ja, zeg jij? Oh, ja, dat zeg ik. Heb jij jij heb ook. Heb jij in de Twijfelaar gespeeld helemaal? Ja, gisteren deel net het was niks. Toen jij er was, was het beter en drukker. Zie je, nou, hoor je het ook zo. En jij leent tenminste iemand een joetje als je een biertje nodig hebt <laughs> van die Herman. Uh, man. Oh, als ik wel. eindelijk ook iets mag zeggen? Nou, oké. Okay. Kijk, ik, uh, hou, ik, ik hou van die rockabilly-band, ja, omdat, ja, omdat ze dus authentiek zijn. En ze houden zelf heel erg van die muziek. En, uh, ja, en ik kan het heel, heel goed. Geluisterd. Wat zeg een je? een Heartbreak Hotel nou gedaan, weet je wel, bedoel ik smacht van ja, ja, waarom ik heb je dat niet er gezegd van, dan. Ben, nou. ja, Maar aanstaande zondag spelen we samen helemaal in Rotterdam. Ik wist niet dat het zo erg was. Hey, Rotterdam, hou eens even je mij Oh, sorry. Aanstaande zondag spelen we helemaal niks samen ja, in rechtzicht, nou het bijna. Wist je dat, hè Oké, dat hem wel. Voor een goed doel. Greenpeace. Oh, ik heb ook een serieuze vraag. Hey, now you're talking. Hallo, Hoort iemand mee? Ja, allemaal. Dit is Kees van Boven uit Groningen. Geen oh, bezwaar, gezen, geen hij. bezwaar. Dat is een vriend van me, Kees. Hé, hey, hand. Kijk, we krijgen het toch J op gang, hè? Jullie hebben het uh, gehad over Chet Baker. Hé. Hey. En uh, ik wil eigenlijk wel weten wat helemaal met Chet Baker heeft. Maar Funny die Ik vind die man dus uh, heel mooi zoel zingen. Plus dat ik zijn hele carrière, zijn hele levensstijl uh, fascineer me in verband met mijn romantische voorkeur op dat gebied. Hé, hey, dat is prima. Is... Moet je eens luisteren? Is dat goed? Is dat Kees nog of niet? Ja, ik ja, kan ik... hey, Kees, na nou, je toch aan de lijn heb, hebben we een snabbel afgesproken in Groningen. Maar dan moet je wel... Oh. Als het voor studenten is, moet ik wat meer geld hebben, hoor. Ah, dat verreken ik mij. Goed, we krijgen nu aan de lijn Maya, die iets aan Herman... Die Snabbel uit Apendoor. Nee, ik zit in het vlak onder Zwolle. Oh. En ik Ook heb wel. eigenlijk wel een vraag voor Herman... Kom eens een keer naar Hedon toe. Ja, leuke tijd. Ja. Ik weet niet wat men de schoenen zingt momenteel, maar het lijkt wel. Uh... Wat Dat lijkt me hartstikke. Uh... Maar Hedon is echt van een leuk, een van de leukste podia Je ja. bent so ja, nee, so sociaal, jij bent, jij kunt sociaal, socializen met mensen. Hè? Dat kan Hans wel, ja. ja nou, hij Hans wordt helemaal mee. niet uh, geïrriteerd en dergelijke. Nee, hoor. nee, ja, hij zal. Ja, samen met goed Hans betaald. en Kenny, dat zou helemaal te gek zijn. Nou, ik speel niet met jou man. <lacht> een briljant idee. Het lijkt me helemaal te gek. Goed, oké, okay, Richard, ja. kom binnen. <lacht> Richard, hangt. Hallo. Um, je kent de afspraak, Richard? Ik ken de afspraak. De afspraak is dat we elkaar alleen de waarheid zeggen. Ja, nou... En alleen, is, en alleen problemen de... van echt... Uh, ja, nou, niet, okay. niet, uh, Geen data van wanneer speel je daarop met... Uh, nee. Dus... Nee, gaat hij nog steeds door dan? Nou, ik, uh, de vraag was, zodra ik, Pas. nadat ik jouw liedje hoorde, toen zong je dus over The Guilty People Is No Rhythm, wat zei hij? Kijk, wat, ik, ik, ik, heb nik, ik heb niks, ik, ik, heb, erin, heb, ik heb niks met George Michael, maar mm. als hij zingt, you, I, you're never gonna dance again, yeah. guilty feet, ain't got no rhythm, nou, weet dat je, geloof. dat geldt toch voor die soldaten daar allemaal? Die ja, maar als schuld bekennen? Dan is er weer ritme. Zodra de schuld bekend wordt, dan is er juist weer ritme. Ja, maar zo makkelijk komen ze niet af daar. Ja, oké, okay, dat, dat zal, zal, zal wel. Maar dan kan je niet stellen van, guilty feet has no rhythm. Als je dus Want als, als we als guilty zo feet zouden hebben, als er die schuld bekend is, <laughs> dan is het overheid. Ja? Kijk, hier hou ik van. Hier, dit vind ik nou. Kijk, ik bedoel dit, hè. Re mag Richard zeggen? Ja, natuurlijk. Nou. Ik bedoel dit, als jij daar een beetje rondroust... en mens en uh, dames verkracht en, en hun pijnhoop maakt... dan zul je daarna nooit één minuut uh, rust meer in je leven hebben. Dat hoop ik dan maar. Ja, dus, en they're never benen. gonna dance again like they used to do. Nou, niet, kun je dat vatten? Oké, okay, niet zoals ze deden inderdaad. Nou, zoals ze dansen ervoor. Omdat schuldige, schuldige voeten kun je niet meer dan. Ze kunnen op een andere manier doordansen als ze schuld bekend is. Dat hoop jij. Heb je ook de oorlog dan meegemaakt? Of, nee, ik heb het nooit meegemaakt. Ja, ik wel. Ik ben geboren nou, in de ik oorlog. ik volg het via de media. Maar dat zal nee, maar ik vraag me af waar, wat jij voor reden hebt om die, uh, om die troep te verdedigen. Ik verdedig niks. Dat je maar nog hoop hebt voor die gasten dan? Laat ik zo ja, zeggen. natuurlijk is er hoop voor de gasten. Er moet hoop zijn voor de gasten. Nee? Kan zo zijn we niet getrouwd. Nou ja, ik, ze moeten samenleven op een gegeven moment. Maar gezegd, uh, Richard, vindt het goed. We hebben ook Arnoud een uh, lijn hangen. Dat is onze laatste luisteraars. Ja. Dus ik bedoel, die, die mag al de laatste. Uh, nee, ja. Ik hoop dat er nog meer mensen luisteren. Ja, ik ook hoor. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie bellen. Ik ben er ja. trots op. Maar We hebben er nu al zes. Mee, Herman. Herman, Ar Arnoud, een vriend, kom mijn, erin, jong. Mijn broertje heeft een aantal jaren geleden ruzie met jou gehad. In de meren. In de Azo tot Jouw wel bekend, die tent? Ga door. Ja, nou, hij heeft... Come to the point. Hij heeft een beetje met... Uh, jou, Wie hebt er gewonnen dan? Uh, jij, want jij was boos en hij mocht niet meer in de, door naar binnen. Maar daar heeft hij een beetje spijt van. En daarom wil ik zeggen... Ah, uh, die afdeling, ja. Ja, nee, nee, nee. Maar kan jij een, een, een, een favoriet plaatje van mij, van jou, draaien? Oh, in verband met, Maar heeft hij, echte echte, heeft hij wel zin, echt spijt dan? Jawel echte vrienden. Ja, maar het is niet zo de makkelijk de voor ons om zo spontaan al die plaatjes tevoorschijn te toveren natuurlijk. Nou, dat zeg jij, maar <laughs> ik heb ze niet bij de hand. Je hebt zo'n inspiratie, <laughs> jongen. Dat kan je toch wel spelen. Oh, ik moet, oh, dat bedoel je? Ja, dat dat ik het zelf me euh, levend moet spelen? Dat lijkt me eerlijk. Ja, heerlijk. Ja. Ik vind het echt een okay. tof plaatje. We hebben het in beraad. Hé, hey, wijs. Veel Gooi succes vanavond nog. Ik beloof niks. Nee. Want dat maakt schuld, hè. En dan blijft je je hele leven achtervolgen. Dat zei je net ook. Maar goed, veel plezier verder. Nee, en er succes. mag best eens een stilte volgen op iets. En succes met de uitzending. Oké, okay, hart, hartstikke bedankt Arnaud. Ik ben blij voor jou, ja. over jouw wijze. Wat ben je toch een lieve man, Hans? Ja, ik ben wel aardig, de mensen. Ja, al dus Hans Dulver in 1993. Beetje chaotische radio, maar wel fantastisch. Eventueel een volgende keer meer uit Street Beat. We gaan vast weer eens aandacht besteden aan de reportages en interviews uit dat programma. Nu eerst het tweede deel van een tweedelige documentaire over de oprichting van het Bimhuis die Laura Stek maakte voor de avonden in 2011. Sinds 2005 spelen de grootheden uit de jazzwereld... in een chique black box aan de zuidelijke Ijoever. Maar dat is niet altijd zo geweest. In de eerste jaren na de oprichting... En opening in 1974 kwamen muzikanten als Art Blakey, Chet Baker, Dexter Gordon en Archie Chapp... terecht in een soort omgebouwde meubelzaak op de Oude Schans in Amsterdam. En ondanks dat gold het Bimhuis al heel snel als een van de beste jazzpodia ter wereld. Dit deel van Laura's documentaire gaat over die eerste jaren op de Oude Schans. Welkom in het Bimhuis van 1974. U hoort trouwe concertganger Bernlef. Het was een hall. Een jazzhol. Dat stonk ook enorm naar bier en sigarettenrook. Drummer Han Benning. Het was gewoon een soort van lege parkeergarage, zo'n soort ruimte. Met van die pilaren. Eraan. Oudste bezoeker Jacques Weisvis. Verder was er niks. Ja, de het toilet was een troep, en het was om. maar het was wel leuk, er was wel sfeer. Trombonist Willem van Manen. De gevel was een beetje agnebbi's, er dus ging een beetje lullig uit. Met zo'n slecht gebouw uit de 50 jaar met een beetje smakeloze gevel. De entree was ook een beetje lullig. Saxofonist Hans Dulver. Alles was er ook uitgehaald, er lag niks meer op de vloer. Er was beton, uh, Bang zat ook nergens meer. Uh, en jazzkenner Bert Vuistje. Ja, wie heeft niet gespeeld in het Bimhuis? Uh, Charles Mingus, Art Blakey, de grote namen uit de Amerikaanse jazz... die hebben allemaal ook in het Bimhuis gespeeld. Beeldspraak, een nieuw 14-daags nws programma over kunst, maatschappij van toen, nu en toekomst. De improviserende muzici hebben een huis gekregen in Amsterdam, Ouderschans 73. De BIM die moet uh, belangen van de muzikanten behartigen. Dat wil dus gewoon zeggen dat zijn uh, sociale aspecten. En uh, dat zijn jammer genoeg, tenminste voor ons jammer genoeg ook uh, dingen dat we moeten zorgen dat ze uh, veel spelen. En uh, dat is een beetje vreemd dat wij dat moeten doen, want het is natuurlijk niet aangewezen... weg voor een uh, vakvereniging om ook werk te gaan verschaffen. Maar omdat het uh, allemaal nog in opbouw is, uh, moeten we dat wel doen op het moment. En hoe is eigenlijk de verhouding tussen uh, geïmproviseerde muziek of jazz... en andere kunstvormen en, en het ministerie van CRM en het subsidiebeleid? Nou ja, wie weet, Jesse is natuurlijk een stiefkind. Hè? Altijd geweest en zal het voorlopig ook nog wel blijven. Omdat natuurlijk... Uh... Ja, het is een muziek die, waarvoor je ten eerste al geen opleiding kunt krijgen. Ik bedoel, als je kunstschilder wordt of concertmuziekus of zo... dan wordt er vier of vijf jaar een opleiding leiding voor je betaald. En met die muziek van ons is het helemaal niet zo. Ik bedoel, het vindt een ontzettend zware selectie plaats. En iedereen die inderdaad sterk is, die blijft overeind. En mensen die het niet direct halen... die worden ook niet opgepept met leuke opleidingsinstituutjes of wat dan ook. Of een jazz of weet ik wat, of een, of een opleiding. Nee, dat, is, dat moet je allemaal zelf aan. Aanleren en zo. Hier zie je een foto. Dat, is, dat zijn artikelen uit 1974. En hier staat het eerst aangekondigd, hè, Volkskrant. 74. improviserende muzici in nieuwscentrum. Was dat groot nieuws toen er tijd? Nou ja, er werd de nodige aandacht aan besteed. Maar die meeste kranten die hadden zoiets van eerst maar eens even de kat uit de boom kijken. Hè? Kijken of het wat wordt. Die jongens die hebben allemaal een grote mond. En, uh, nou, laat ze eerst maar eens even wat zien. En, en de gemeente zei overigens hetzelfde. Nou ja, het kwam erop neer dat, dat toen we eenmaal begonnen waren... Dat de, dat de gemeente na een maand of drie, vier er wel wat in zag. En we hebben eerst de huur zelf voorgeschoten met een paar mensen... Kijk, het was wat je wel eens meer hebt in, in de kunst, of kunst uh, is geen kunst, maar dat er opeens een boel mensen bij elkaar zijn. Weet je wel, van de ene dit goed kan. Ik kon goed mensen ons te bouwen, lullen. Ik wil een bruiker die gewoon goed oorlog maken, Ik wil een vermanen die goed alles opschrijven. Ja, en nog een paar van die mensen, weet je wel, die dan bij elkaar, ondanks dat ze ontzettende tegenstellingen hadden, dat het toch goed kwam. We bij hadden bijna geen geld, dus we hebben gewoon wat oude meubels. En... Klapstoeltjes, twee of tweedehands ingekocht. En dat daar neergezet. En ergens in de hoek was het heel donker. Er uh, stonden. Uh, had je van die oude. crapauds uh, uh, staan. en bankstellen. En dan werd dan een beetje gefaust en zo. in een heel donker hoekje. Je kent het wel als ik een ergens voor, na, nou, daar liepen de ratten. Die zaten er toch heel erg, want toen lagen die vuilne schuiten voor de deur... waar de gemeente dus vuilen stort. Dus als je naar beneden kijkt, dan zag je allemaal ratten. En maar ja, toen zijn we toch op een of andere manier toch gewoon de boel. Schoonmaken, ook kinderachtig, en, uh, ja, en toiletten maken... en uh, zorgen dat die maar gemaakt werden. En dan, uh, nou, dan moet er een podium komen, weet je wel. Jij komt toiletten bouwen. Ja. <lacht> Zoveel werd er niet in opgekomen. Het blijft al vieze. Het is toch ergens voor mij een vieze katonnen bunker met een podium wat niet geschilderd was of zo. In het begin uh, zat bijvoorbeeld uh, de, de, de vrouw van Martin van Duino Zat achter de kassa. Uh, en, en de vrouw van uh, Arno en uh, Dus ieder. Toevallig hadden mijn vriendinnen daar geen zin in. Maar. toen uh, wij een heleboel. Vriendinnen en vrouwen van muzikanten die dan om de beurt aan de kanserhalingen zitten. Toen wij wij deden de, allemaal briefkaarten op de bus met een postzegel erop. Weet je wel? En dan zat je de hele middag te, te schrijven, adressen te, te pennen. En, uh, en dat liet je dan bij de, bij de je een foto van jezelf vermenigvuldigen En dat stuurde je dan rond. Het kostte vol geld. En dan zat je, dan zat je een hele week zat je, je suf te schrijven. Ja, hier zie je dus een foto uit 1974 en er zit durven in die kale ruimte aan de oude schans. Daar hebben we dus net een vleugel neergezet. Die had ik versierd bij de nos. Want een vriend van mij, Maarten Bon, die, die was in dienst bij de nos. En die... bij dat omroep... bij de En die, had, die stierven toen van de poen. Dus die moesten iedere drie, drie jaar moesten er nieuwe vleugels komen. En toen zei ik tegen Maarten Bon, kunnen we niet wat regelen? Toen zei hij, ja, dat kan wel. Maar ik moet hem zelf kopen, want ze mogen hem niet aan iemand verkopen... die niet bij de radio werkt. Toen zei ik, nou, dat is goed. Bied jij maar op dat ding en dan betaal ik je. Nou, toen kregen we dus een prachtige tweedehands. Stuinweer of berstuin, ik weet niet wat het was... maar voor een topmerk voor 3000 gulden krijgen we die vleugel. het dus er is nooit geld. En die muzikanten die kwamen spelen binnen, maar die hielden meteen hun hand op. Maar kijk, subsidie, dat duurt lang voordat je dat krijgt en dat moet je indienen. Dus ja, en vooral met buitenlandse muzikanten, die moesten meteen cash geld hebben. Nou was ook, ik ook geen miljonair ik was ook niet schatrijk, maar ik had het bedrijf wat ik had. Het autobedrijf? Ja, maar dat was niet alleen mijn bedrijf, dat was een, een BV onder een NV gewoon, weet je. Dus, uh... En nou ja, dan verkocht ik auto's. En toen het uitreken dief gewoon eigenlijk altijd cash af. Ook mijn nieuwe auto's, weet je, cash. Klar, dat, uh, en dus had ik wel veel geld in de kluis. En ik kon dus voorschieten eruit. En ze dachten allemaal dat ik het uit mijn eigen geld deed. Maar ik had ook geen eigen geld. Dus ik, bedoel, ik, uh, ik deed het wat bloedlink was. Want als er gewoon plotseling een was geweest... ja, dan was ik mooi de lul, weet je wel. En dan was ik mijn baan kwijt. Helemaal niks meer. Dus dat was wat ik ook, eens ze zeiden, die doof, ik altijd wel geld komen, weet je wel, en dat soort dingen. Dus dat had ik ook gespreken. Ja, was de chagrijn? Ja, het is een beetje een woord. Ja. Het is wel zo, weet je, kijk, ik, ja, hoe moet ik zeggen, bijvoorbeeld, Chet Baker, een trompetist, kwam een gegeven moment lang later om, die kwam in Amsterdam wonen en, en die spreeg een oude al, al, Alfa Romeo. En die deed altijd zo stom, dan liet die vallen in de kofferbak. Je, en dan stond hij ergens weer en belde hij op en, uh, en die zei natuurlijk, ja, ik weet ook niet, maar we hebben wel iemand ons durven die zit in de auto's, weet je. Ja, nu wist ik dat ook niet, hoe je een kofferbak open, over... maar ik wist wel mensen die het konden, <laughs> weet je. Dus dan kwam ik met iemand altijd en, uh, nou, dan, uh, die maakte zo die kofferbak open en sloot die weer uit de shit kon weer rijden. <laughs> maar... Maar hij kijkt mij, fantastic man, you play a horn and you can do that for me. <laughs> ja. Dus hij zag mij ook helemaal, maar goed, dat soort dingen. Ik was, je dus, kan gerust die de chagrad, de handige iemand die wel wat voor elkaar kon krijgen allemaal. Wat ik ook weer geleerd had van mijn paradiso concerten allemaal. Ik wist ook Amerikanen die eerst 20.000 dollar vragen en dan uiteindelijk voor 50 dollar komen spelen, weet je. Dus dat wist ik gewoon. Well, we've come to that time of the evening. When there's niet veel tijd left en we'd appreciate it if if you could kind of try to be quiet because it's that kind of tune, you know. Bert Vuistje, was dat bimhuis meteen vanaf de opening een succes? Uh, nee, maar het was natuurlijk wel. Het voorzag duidelijk in de behoefte. Want er was dus een, een bloeiende muzikale scene. Was ook, Amsterdam was op dat moment ook een soort focuspunt geworden. waar allerlei uh, muzikanten, improvisatoren uit andere Europese landen kwamen ook naar Amsterdam. Zo Amerikanen ook, mensen uit Duitsland, uit Engeland, noem maar op. Amsterdam was een soort van epicentrum. Ja, natuurlijk die 68-sfeer uh, van Provo en zo. Die had zich ook een beetje, die, die, die, dat aura was ook een beetje bij de jazz terechtgekomen. Dus uh, Amsterdam gold als een belangrijk Europees centrum van improviserende muzikanten. Uh, dus het, het verzag duidelijk in de behoefte. Want hè, de, de, de, er was dus inderdaad geen, geen reguliere plek waar deze muziek... Uh, avond en avond of meerdere malen per week kon worden gespeeld. <middels> Alle concerten zijn ook opgenomen in het Bimhuis, Willem van Manen. Ja. Er is één legendarische man die leeft, geloof ik, nog. Die heet Jacques Weissvis. En die zat altijd op de voorste rij met een uh, klein cassetten En die heeft er dus alles, uh, praktisch alles opgenomen wat er voorbij kwam daar. En die zat dus gewoon met zijn knieën over elkaar. En dan zat hij dus zo en het kijken op zijn bandrecorden met het microfoontje in zijn hand zo uitgestoken. En dan zat hij die, die concerten op te nemen. Maar die was een praktisch ideale. ja. Lef? Ja, ja. Wie kende Jacques Wijswies niet natuurlijk? Die, was dat, ja, die zat altijd op de eerste rij. En die nam alles op. Dat heb ik ook een tijdje gedaan. Maar niet zo fanatiek als Jacques hoor. Want die nam volgens mij alles op. Er uh, werden ook weddenschappen afgesloten. Of als je nou alle avonden kwam, of de halve... Maar ik zat hier iedere avond. Ik had het op mijn werk, maar ik had weinig slaap nodig. Als het druk was, en, en dan moest je wachten tot het open ging... en dan stond je buiten in de regen. En dat, is, uh, dat was vaak wel... Want ik wilde altijd graag vooraan zitten. Ik wilde niet alleen de gezichten zien... maar als je achteraan zit, dan krijg je ook die versterkers erbij. En die wilde ik niet hebben voor mijn opname... Dus ik zat altijd vooruit op een bepaald plekje. Dus je moest altijd in die kouders wachten. Ja, net zoals u nog met dit ding, zat ik zo uh, uh, mee te, uh, op te nemen. Ja, het was een beetje primitief natuurlijk in het begin allemaal, maar... Ik draai altijd achter elkaar door. Ik begin niet een nieuw bandje, met een nieuw voce, Dus dat gaat allemaal door. Dan uh, moet je eens verwisselen. En s'avonds als je thuis kwam, s'nachts, dan kon je met het autootje. Ik had het autootje en uh, dan uh, ging je dus naar huis. Nog in dat huis. En dan moest je alles administreren en zo. En nog even luisteren of het erop stond. Het bimhuis was natuurlijk wel de plek. Hè? Amerikanen voelden onmiddellijk aan dat er een publiek zat... die wist waar het over ging. Dus het maakte hen niet uit dat het een, een, een vies stinkhol was? Nou ja, kijk. Als je dat vergelijkt met die, die clubs die in New York... die waren weliswaar allemaal netjes opgeschilderd... En, en de mensen waren ook heel netjes die er allemaal kwamen. Maar die luisterden dus niet. Die gingen naar een jazzclub uh, om een hapje te eten... met een leuk bandje op de achtergrond. Dat was een heel ander verhaal. En mensen die hun vak en hun jazz echt serieus namen als kunstvorm... Ja, die, die hadden het gevoel dat ze in Europa... dat er in ieder geval serieus geluisterd werd... en dat er mensen waren die ook wisten waar die muziek over ging... En uh, daar spraken ze ook altijd hun verbazing over uit. Maar in Nederland was er een soort, ja, een, een soort anarchistische atmosfeer in die tijd. Het was natuurlijk de tijd van Provo. En Wim Schippers, die allemaal rare dingen deed. En som, soms ook samen met Michel Mengerberg. Fluxus, events, happenings. En in die ambiance. Ja, daar, kon, daar, daar kon een soort muziek. Uh, ...tot ontplooiing komen... ...die weliswaar elementen van de jazzmuziek gebruikten... ...maar ook elementen uit de moderne gecomponeerde muziek. Want mensen die er steeds meer bij kwamen... dus ...michel Mengerberg, Willem Breuker, Guus Jansen... ...het waren allemaal mensen die ook van de klassieke moderne muziek... ...goed op de hoogte waren. En die, die elementen ook integreerden in een nieuw soort aanpak. Kijk, dat, dat, dat, dat piep en knorren, dat is natuurlijk een beetje een denigerende term, maar je moet één ding niet vergeten. De hele de jazzmuziek, de, de theorie van de jazzmuziek loopt volkomen parallel met de klassieke muziek, alleen hij loopt vijftig jaar achter. Die, die, die vrije muziek, van, dat vrije improviseren, dat betekent in feite dat alle twaalf chromatische tonen binnen een octaaf, dat die even belangrijk zijn. In de, in de conventionele jazz is het zo dat, dat, dat bijvoorbeeld de grondtoon en de terts en de kwint en de septiem zijn het belangrijkste. Dat, dat vormt een akkoord samen. Hè? Dus daar wordt vanuit de akkoorden gedacht. Dat akkoorden denken dat, dat komt gewoon voort uit de, uit de 19e romantische muziek. En, alle en in de vrije manier van improviseren, waarbij alle twaalf chromatische tonen even belangrijk zijn, dat is precies wat Schoenberg zei. Met de tweede Benz school, 12-toonsysteem. Dus die mentaliteit die, die komt gewoon van Schamberg vandaan. Ik heb Toevallig ging ik naar begraven, dus moest dat ik eerst nog wilde meenemen. Kijk, en dit is typisch is het voor de avant-garde yes. Wat is dit? Dit is een partij van uh, nummer Solitude van Duke Ellington... waar Willem Breuker dan een arrangement voor heeft gemaakt. Handgeschreven. Kikker, opera, een avond, niet blecht, Ja, en dat was Willem Breuker nogal erg. Die was echt te brecht. En, uh, maar kijk, dit zijn partijen die je eigenlijk niet kan spelen op de saxofone. Waarom niet? Omdat ze uh, te moeilijk zijn. Kijk, je moet kijken wat hier staat. Wat staat ernaar? Dat staat daar. En ja, wat staat hier? Maar je moet ook af en toe eens ademhalen, hoor. Ja. Ook dan, kijk, dat had Miesche heeft het nog steeds zo. Dan noemen ze een nummer Jan de Wit. Of Kikkertje, weet je Of uh, In een doosje. Uh, twee suites voor uh, afgebrande lucifers en zo praanzaksofo. Nee, Je nee, nee, nee. ook wel eens negatief commentaar. Oh, we hebben een, een boekje uitgebracht. Dat, met, dat was louter en alleen scheldkanonades en slechte kritieken. Wat stond er dan zo in? Nou, ik ben, ben wel eens gevlucht met Willem... dat ze ons met tomaten gooiden. Ik speelde ook een keer op het oude wa Waterloopplein... en dan werd ik bekogeld met door eieren. Met eieren. En ja, het, het ging meestal over... Uh, Weet ik veel. Ik, ik ben ook genoemd paardenslachter ben ik ook ge genoemd. Ik had vroeger een baard als Rasputin. En ik, ik trad ook vaak op in zo'n ja, zo Amerikaans ding, weet je wel. Zo'n overal. En ik, paardenslachter werd ik genoemd. En ik trad ook wel op met een zweep of met een grote hamer. Het was voor voor hun om over te schrijven wat ze wilden. ja, die had ben ik, die had op een gegeven moment een soort molen, die had dus een apparaat dat zo ronddraaide, daar ging touwtje aan, daar hing wat aan, iets vasters. En dan had hij daar in een kring had hij allerlei dingen neergelegd. Dat ding dat ging dan langs en maakte allemaal gekke geluidjes zo. Ja, dat is echt handig natuurlijk. Die, werd er werd erg geëxperimenteerd. Maar als je het vaker hoort, dan hoor je dat er wel degelijk een verhaal in zit. Net, net zoals ik, als, ik, als ik jou een verhaal vertel, dan hebben we het, eerst een onderwerp te pakken. Ik ga niet zomaar een beetje zitten lullen. Hè? Maar die vrije muziek is natuurlijk inderdaad... Weet je nooit precies hoe lang het duurt en... en Soms gaat het niet. Ik herinner me, ik speelde een keer met een pianist. Curtis Clark. En toen vroeg ik aan, Na afgelopen jaar bijna niet gespeeld. Toen zei hij, nee man. I just listen to you. fantastisch. Het was een toevalskaartje. Als ja. Ja, maar dat is ook het, volgens mij het leuke als je, als je de procedé volgt. Hè. Die muziek is juist, daarom is die voor mij vaak interessanter dan... Klassieke muziek, want klassieke muziek mislukt bijna nooit. Alles staat opgeschreven, iedereen die weet precies wat hij moet doen, de dirigent staat ervoor, iedereen weet hoe lang het stuk duurt, wanneer het begint en wanneer het is afgelopen. En bij die, bij die open improvisatie is het, als je tenminste een beetje muzikaal bent als luisteraar, dan zit je gefascineerd naar, naar, naar het procedé te luisteren. Of naar de wisselwerking tussen de muzikanten. En het kan best zijn dat, het, dat de ene avond hartstikke goed is en dat de andere avond maar gedeeltelijk lukt of zo. Maar ik bedoel, dat is juist de spannende om naar te luisteren. Je, je, je, je luistert niet naar een kant en klein product, maar je luistert naar een procedé in feite. Wat de ene keer beter gaat dan de andere keer. Wat waren voorbeelden van die, van die extreme free jazz? Nou ja, Kees Haansvoet was een pianist. En die sloeg overal alle al pianos in elkaar. Nee, ja. En, um, nou Wat ja... Het, die vernielden de piano's gewoon? Nou, dat niet. Maar hoe die manier hoe die speelde gewoon, daar kwam dat wel door. En Nou, Han Benning, die toen al met sticks en ert in de zaal. En weet ik het allemaal. En een korte broek speelde die al in. Eh, Willem Breuker, die, uh, die pakte dan een s en dan begon hij op te spelen afschuwelijk ding. Of een sopraansaks, weet je. En deden alles eigenlijk om, uh, om het niet zo aantrekkelijk te maken. Dat was de tijd gewoon. Uh, je gaf je ook vreselijk af voor popmuzikanten. Ik herinner me wel gesprekken. aan de bar van het oude Bimhuis. En dat iemand zei. Uh, Zeg, ik ben net bij een concert van die en die geweest. Er waren 80 mensen. 80 mensen? Dat kan nooit wat wezen. Begrijp je? Dat was een soort omgekeerde waardebepaling. Als er minder dan 10 mensen waren, dan moest het een meesterlijk concert zijn. Waarde 80? Nou nee, dat bestond niet gewoon. Te populair. Maar. Ja, dat vond ze meteen niks. Zonder verder te vragen hoe of wat. Maar begrijp je dat soort vooroordelen, dat heerst er wel ja. Uh, een aantal bezoekers, ja, dat wisselde. Uh, en op een gegeven moment gingen ze natuurlijk ook... Uh, Hans Dulver deed de programmering in de eerste jaren. En die gingen op een gegeven moment wijzelijk natuurlijk een uh, wat bredere agenda hanteren. He, dus naast al die avant-garde groepen uit Nederland en andere Europese landen... gingen natuurlijk ook, uh, ja, wie heeft niet gespeeld in het bim -huis? Uh, Charles Mingus, Art Blakey, He, ook de grote, de grote namen uit de Amerikaanse jazz. Ook wanneer ze vanuit de, nou ja, de, de mainstream kwamen die hebben allemaal ook in het gespeeld. Dat, en dan, dat trok dan vaak wat meer publiek natuurlijk. He, er zijn natuurlijk concerten geweest waar misschien, nou ja... waarbij de vraag was of er meer mensen op het podium stonden dan in de zaal. Berlef, waren er ook slecht bezochte concerten? Nou ja, het concert dat ik me nou het beste herinnerde... was een concert waar één bezoeker was, en dat was ik dus. En daar speelde Tristan Hansikker, cellist, een soloconcert. Nou ja... Een hele avond eens op cello, alleen maar cello. Dan moet je wel gek zijn om erheen te gaan. Maar dat deed ik dus. Dus uh, nou, eerst zat ik aan de bar. En uh, Henk Elzinga die daar uh, de, de bar runde. En dan hing er tussen de bar en de, en de zaal hing een grote rode lamp. En die begon op een gegeven moment te flikkeren. En dan riep Henk: Het concert gaat beginnen. En uh, ik, had, ik was meteen. Toen ik binnenkwam, was ik het café ingegaan. Ik had verder niet in de zaal gekeken. Dus ik liep de zaal in. En er zat helemaal niemand. Dus ik dacht: dat gaat niet door. Ik keek eens mee En toen zag ik Tristan opkomen. Met z'n cello. En die zag ik toen besluiten: wat doen wij? Gaan we met z'n tweeën aan de bar zitten? Of doen we het, gaan we toch dat concert doen? En hij besloot het dat laatste. En uh, hij speelde met zoveel verve, en enthousiasme, en inzet. Dat ik als het ware aan mijn stoel gekluisterd zat en ook niet weg kon. Ik moest helemaal blijven. Ik ging altijd vragen of je opdracht mocht maken. Ik wilde niet de boeber luisteren. Dus ik ging altijd langs zo'n kentusmop. Je had, uh, hoe heet hij dan? Nou? Bassist: Mingus, Mingus. Ja, wat schitterend was dat. Die dus ging naartoe. Ik dacht dat hij me op wou vergeten. Hij zei: Laat ik het niet zien. Ik zei: Je hoort, zie je het. En die hebben ik dus stiekem genomen. Dat was niet uh, mijn gewoonte. En hij stond bekend dat hij nogal gewelddadig kon zijn. En toen kwam hij een... een tijd later, kwam hij weer. En toen ging ik weer naar hem toe. En toen herkende hij me of hij begon al heel roestig te kijken. Ik zei: Mag ik opname maken? En tegelijk gaf ik me het bandje van de vorige keer. Maar hij heeft er toen niks gedaan. Hij heeft het toch laten opnemen. Was Charles Mingus, stond hij inderdaad bekend als een agressieveling? Die, die, die het voor zijn eigen mensen, ja. Uh, hoe heet je, Danny Richmond? God, ja, was ook zo'n mooie gek. Ja, die had dat uh, verhalen hoor, gehoord. Uh, wij hoorden al die verhaal dat die, de mensen wel eens vroeg zijn eigen mensen... als ze die goed deden. Heeft u enig idee hoeveel bandjes u heeft opgenomen in alle jaren? Ja, dat, uh, ik dacht dat het 1500 was. Volgedraaid dus. jullie kregen dus subsidie. Was er ook nog een, een zwakte in jullie systeem? Oorlog altijd, ik heb de verslagen van. En als ik die op internet zit, dan is Wikileaks niks hoor, dat kan ik je zo wel vertellen. Er kwam pas ruzie toen er, uh, uh, dat noemden wij dan de richtingenstrijd, toen bij die beroepsvereniging van improviserende Muzici... allerlei soorten mensen uit verschillende stijlen zich aansloten. En toen heb je binnen de BIM, die beroepsvereniging heb je op een goed moment ruzie gekregen over hoe het geld verdeeld werd. En stond er ergens op papier wat idealiter geld zou moeten krijgen? Nee, dat was de artistiek werd niks uh, gedefinieerd, laat ik het zo zeggen. De Stichting Jazz in Nederland die ging over de jazz-subsidies. En uh, daar was een commissie. En die commissie die, uh, bepaalde welke groepen subsidie kregen voor een tournee of een project of zo. Nou, en dat dreigde, dat dreigde langzamerhand toch teveel een ons-kent-ons-clubje te worden die de bal steeds maar weer in dezelfde richting naar dezelfde mensen stuurde. En daar kwam er steeds meer protest van buitenaf. En terecht... Die ruzie die kwam op goed naar buiten, die werd in de krant uitgesponnen natuurlijk. Hè. Dus er kwamen muzici die vonden dat ze ook recht hadden, kwamen aan woord. En die zeiden, ja, dat wordt allemaal door het door kleine kliekje onder leiding van Breuker wordt het uh, verdeeld. En dat werd naar buiten gebracht in een paar artikelen. En toen dacht het ministerie ook, ja, dat moeten we niet hebben. de Ruzie en het, dat gedonder, dat weet je wel. Dus het ministerie had eerst gedacht, als ze nou er zelf verdelen... en ze doen het allemaal goed, dan hoeven wij ons er niet mee te bemoeien. En dan regelen ze alles zelf wel. Maar toen die ruzie naar buiten kwam, toen dacht het ministerie... ja, dat ben je, ben je raar. Dus die hebben op een goed moment die subsidie... van die stichting Denzer in Nederland ingetrokken. Die hebben ze gewoon niet meer... en toen hebben ze gezegd, we gaan het zelf doen... Dus er blijft wel geld voor die jazzmuziek... maar dan spelen we gewoon via de Raad voor Cultuur. En dan houden we het zelf onder onze vleugels. Hè? Dus dat is op zichzelf heel jammer geweest natuurlijk. Wij hadden een mooie structuur, maar die is op een goed moment... door interne ruzies is die uh, opgebroken eigenlijk. Toen ging het geld naar de clubs, die mochten zelf programmeren. Dat vond ik al een hele verbetering... Uh, nou ja, toen kreeg je dat het Bimhuis dus nog aan de oude schans verbouwd werd. Dat was, dat was echt een verbetering, want dat hok dat kon eigenlijk niet meer. <laughs> dat, uh, maar to, er was toen nog steeds die houding van... het Bimhuis is van ons. En, uh, en het publiek bestond er eigenlijk ook voor een deel toch nog. Vooral uit insiders en mensen. Iedereen kende elkaar ook. En, uh, en dat is natuurlijk met het sluiten van het... Bimhuis aan Oude Schans en het overgaan naar Bimhuis aan uh, in het muziekgebouw. Dat is natuurlijk definitief veranderd. Je mist wel eens uh, de, ja, jou, uh, het oude gevoel. Dat oude gevoel dat je daar aan terugdenkt. God, dat was zo leuk. Maar dit is werkelijk een mooi zaaltje. En, uh, buitengewoon mooi eigenlijk. Voor een jazz uh, tampia. Door de komst van de conservatoria is er natuurlijk een, is er een hele nieuwe generatie muzikanten gekomen. Die technisch gezien. Bijna niet met Evenaar zijn zo goed als die jongen zal spelen als ze al heel jong zijn. Is er minder ruimte voor improvisatie gekomen? Of... De stylistische opvatting gaat altijd in een soort van golfbeweging. Dus je kan zeggen dat die, dat die totale vrijheid... Waar, waar ik me dan ook in de 70 en 80 jaren aan bezondigd heb met een aantal collega's... Daar is men weer een beetje van teruggekomen. Dus er is weer, toch weer, ook al is die vrijheid nog behoorlijk groot... is veel meer behoefte gekomen aan een structuur. Dat zie je overal, weet je wel. Het abstractieniveau is nu wat lager. Maar dat is een reactie op het hoger abstractieniveau wat ervoor zit. Hey, bedoel, in de beeldende kunst op een gegeven moment heb je dus... De lege, lijst, de lege schilderijlijst aan de muur geëxposeerd of helemaal niks meer. Eh, wat komt daarna? Proza heb je natuurlijk in de literatuur, heb je op een gegeven moment gehad wat ze dan noemden de, de nieuwe Wartaal, volslagen ontoegankelijke teksten. Eh, wat doe je daarna? Nou, dat is in de jazz, is natuurlijk op een gegeven moment ook de vrije improvisatie. ging zover dat er nauwelijks meer enige herkenbare muzikale kenmerken waren. En dan is het inderdaad de vraag van, van waar ga je dan naartoe? Kijk, avantgarde uh, het woord zou uit voelde, Napoleon. Nee, die wilde andere landen veroveren. En dan uh, met zijn leger, groot leger. Dus die had een voorhoede uit. Een voorhoede van goede mensen. Die liet hij vooruit gaan. En dan naar Brak de gaat. En dan lieten ze ook het hele leger komen. En die wisten alles. En die konden daar gewoon. Dus dat was avantgarde. En in de muziek vind ik het eigenlijk hetzelfde. Je moet iets doen wat op het moment niemand doet. Je gaat dat doen, maar het moet wel zo zijn... dat op gegeven moment dat je volgelingen krijgt. En dat die volgelingen eigenlijk op een bepaald moment over je heen trekken. Meestal dan niets begrijpen wat jij eigenlijk bedoelde. <laughs> Weet je? Maar dat is nou helemaal het risico. Kijk, housemuziek is ooit begonnen als een zeer avant muziek. Dus dat is een avant garde geweest en dat is voorbij. Alles wat wordt ingehaald door de grote groep verliest uiteindelijk zijn waarde. Maar dan komen er weer nieuwe avokalisten die op een nieuwe manier doorgaan. Je moet blijven kneuteren gewoon. Je moet, blijven, je moet een beetje aan jezelf blijven... Je enige competitie, dat ben je toch zelf. U hoorde het laatste deel van een tweedelige documentaire over de oprichting van het BIM-huis... gemaakt door Laura Stek, eerder uitgezonden in het programma De Avonden van de VPRO in 2011. En het toeval wil dat gisteren in het Bimhuis een tentoonstelling van Han Benning is geopend. De beeldend kunstenaar en muzikus toont in het Bimhuis zijn aan muziek gerelateerde beeldende kunst. tekeningen, collages, assemblages, sculpturen en objecten. En die tentoonstelling is te bekijken tot en met drie. Nee, 30 november 2012. En er zijn ook optredens, dus er is niet alleen maar iets te bekijken... maar ook iets te beluisteren. Voor informatie daarover kunt u gewoon even kijken op www.bimhuis.nl. Dit is Radio 1. U bent te gast bij het fonkelnieuwe VPRO-programma Word. Wilt u reacties aan ons kwijt? Wilt u verhalen kwijt? Mail dan naar woord.vpro.nl. Ouderwets en ambachtelijk schrijven, dat kan ook. En het adres is VPRO Word, postbus 1112. 12. 1100 JC in Hilversum. Via de digitale snelweg hebben ons al enige luisteraars weten te vinden vannacht. Waaronder Marjolein Jacobs. Geweldig Nora, ik werd om tien over drie wakker. Radio staat aan, volle maan knalt door het open raam naar binnen. Ik hoor, wat hoor ik? Het blijkt. Nieuw programma, WPRO, Jippie, later meer. En ook Jannie wist ons te bereiken met het bericht. Wat een heerlijke nacht. Dank aan alle mensen achter Woord. Ik ben zielsgelukkig met het vooruitzicht lange tijd van Woord te kunnen gaan genieten. Het is twee minuten voor zes. Het was een cultureel verrijkend uurtje. Volgende week meer kunst, cultuur en muziek bij Woord. En ook het volgende uur nog, het laatste voor deze week. Meer muziek, want in dat laatste uur van deze eerste. De aflevering van Woord. Een uur lang Ramse Shaffi op bezoek bij de Nachtzusters. Jawel, het is in ieder geval een van mijn favorieten. Dus ik hoop dat u er even bij blijft. Graag, tot zo.